Uur. Jelle Visser met het NOS-journaal. Verschillende maatschappelijke organisaties willen dat het Openbaar Ministerie... alsnog Radio 10-DJ Lex Gaardhuis vervolgt vanwege zijn coronalied. Ze beginnen een artikel 12-procedure bij het gerechtshof. Begin dit jaar maakte Gaardhuis een carnavalslied over Chinezen en corona. De politie en het meldpunt Discriminatie kregen duizenden meldingen. Vijf mensen deden aangifte. Het OM besloot de DJ niet te vervolgen omdat het lied satirisch zou zijn... en binnen de context van de artistieke expressie zou passen. Maar zes organisaties vinden dat het lied aanzet tot haat, discriminatie en geweld. Het prijsverschil tussen aanmerk en huismerk wordt steeds groter aldus de Consumentenbond. Verschilde een product van een aanmerk en een huismerk zes jaar geleden nog 24 procent. Nu zijn huismerkartikelen gemiddeld 45 procent goedkoper. De Consumentenbond vergeleek 125 producten bij verschillende supermarkten... en stelt dat aanmerken duurder worden... en dat huismerken vaker samensmelten met goedkopere budgetmerken. Volgens de bond zijn er uitschieters waar het prijsverschil oploopt tot 80 bijvoorbeeld bij vaatwastabletten. Jacob Blake, de zwarte man die zondag werd neergeschoten door agenten... in de Amerikaanse stad Canusha, is aan de beterende hand. Dat zegt zijn oom die hem heeft bezocht in het ziekenhuis. Al dagen zijn er protesten in Kenusha tegen politiegeweld. Rijlschoppers hebben vannacht drie gebouwen en een vrachtwagen in brand gestoken. Ook in andere Amerikaanse steden gingen mensen de straten op. En Wielrenner Sam Ome stapt over naar Jumbo Visma. De 25-jarige Brabander die nu voor Sunweb fietst, tekent een contract voor drie jaar. Volgens Ome, die zich aan het voorbereiden is op de ronde van Italië, is nu het juiste moment om te kiezen voor een nieuwe stap in zijn carrière. Ome volgt daarmee het spoor van Tom Dumoulin, die vorig jaar al overstapte van Sunweb naar Jumbo-Visma. Het weer: de bewolking neemt toe, het regent vooral in de noordwestelijke helft van het land. In het zuidoosten blijft het grotendeels droog. ZFM Verkeersupdate. Dit Verkeersupdate. is Wijnand Zwaan van de ANWB. Er staan op dit moment geen files.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 Een hele goede middag, Zandvoortse luisteraars en anderen die aan de andere kant van onze luidsprekers zitten. Uh, het is dinsdagmiddag en dat houdt we in de komende twee uurtjes. gaan Luus en ik uh, u proberen een beetje te onderhouden, te amuseren met wat muziek, wat tips, een weerberichtje. En ik geloof zelfs dat Luus ook nog een gast al meteen aan de telefoon gaat vragen. Ja, dat klopt. Okay. Het gaat over uh, hulphonden voor veteranen. Oké, okay, dat is een leuk onderwerp. Mooi. En uh, de mensen er in ieder geval geïnteresseerd zullen zijn. Uh, heel ander weer buiten dan uh, de laatste twee weken dat we hier waren. De regen en uh, we hebben nog aardig wat, uh, wat weer te goed voor vanavond. Als we een beetje, maar dat gaat of zo meteen allemaal uitleggen. Uh, we beginnen maar muzikaal en dat doen we maar met uh, Justin Bieber, Baby. And now my heart is breaking, but I just keep on saying ons openingsnummer op deze dinsdag in onze lunchroom. En um, tegenover me steeds gezellig lus. En we gaan uh, proberen de komende twee uurtjes wat informatie te geven. Wat lekkere muziek voor u te draaien. En op de hoogte houden van alles wat zo een beetje voorbij gaat komen. En vooral van het weer, hè want uh, we krijgen op, uh, Francis van... op visite. Francis ja, komt op en uh, Ze komt heel sneaky vannacht af. Ja, het is nog een vrouwenaam ook. Dus het zal wel weer extra veel overlast geven. Of ja, Op het een mannelijke Francis. Kan ook, kan ook. Kan ook nog. We doen voor ja, deze keer een mannelijke Francis. Sorry, ik ga even tussendoor. Even wat, dat vind ik wel interessant even. Het dat, dat gaat over de Speelgoedvijver. Dat is een uh, instituut wat uh, wel bekend is op Zandvoort. Uh, wilt u speelgoed uh, doneren aan de Speelgoedvijver? Dat kan. En dat is altijd wel heel leuk. En uh, voor mensen, dat doen ze eigenlijk voor, voor die groepen kinderen... die dat uh, eigenlijk uh, wat tekort komen op het speelgoedgebied. En het wordt gebruikt van een cadeautje en dat soort dingen. Een leuk initiatief. Op donderdag 3 september kunt u van uh, 7 tot 8 uur speelgoed langsbrengen bij het magazijn van de Speelgoedvijver. En dat is de locatie de Koninginweg nummer 1. Dat is ons wel bekende de oude Maria School. Het is wel een heel leuk uh, initiatief. Want ik weet dat heel veel kinderen ook wel heel veel speelgoed hebben. Maar ja. ze eigenlijk niet meer erom kijken. En dat zou zo leuk zijn. Voor de kinderen die niks meer hebben. Die niks Of hebben. weinig hebben. En daarom is het zo'n leuk initiatief. Het is uh, iets wat al jaren speelt. En de Speelgoedvijver neemt speelgoed en uh, ontwikkelingsmateriaal aan voor kinderen in de de leeftijd van 0 tot 12 jaar. Dat uh, wel compleet heel en schoon moet zijn, maar het moet geen probleem zijn. Verouderd, verkleurd of incompleet speelgoed, dat uh, nemen ze niet aan. Er is er dus ook iets voor te zeggen. Dus alle kinderen in zandvoort. Ga lekker kijken. Het wordt toch naar weer. Dus ga lekker je kamer opruimen. En zie je speelgoed staan. Dat je denkt. No. En uh, geef de speelgoed een uh, tweede kans. Dan ziet de speelgoedwijver graag op donderdag, 3 september. En de vrijwilligers van de speelgoedvijver die gaan ervoor zorgen dat het speelgoed terechtkomt bij de kinderen die dat hard nodig hebben. Oké, okay, dankjewel voor uh, deze mededeling lus tussendoor. Graag gedaan.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 Omring de mij Kom langs Ik wil je nooit meer kwijt Voorbij Maar ook hele mooie serieuze nummers geschreven heeft en gezongen heeft trouwens. Dit nummer was het origineel van Ricardo Cosciante, wat de Pellei eigenlijk origineel Italiaans is. Maar door deze Paolo de Leo heel mooi op de plaat gezet. Had jij wat te melden, Alus? Nou, uh, Jan, je weet, ik zit altijd een beetje in de nieuwsbladen... de kranten door te spitten. Kijken of er nog leuke dingetjes zijn, of dat er nieuwtjes zijn. En uh, ik ben, ja, over dit artikel ben ik toch wel heel verbaasd... dat in uh, Friesland, in de Noord-Inn-College... daar is uh, tussen zondagmiddag en zondagnacht ingebroken in het dierenverblijf. En dat je inbreekt en dat je dan wat wil... Uh, dan ga je toch meestal iets stelen of zo. Maar nee, in dit geval hebben ze een aantal dieren... uit hun dierenverblijf uh, losgelaten en hebben ze de dieren ernstig mishandeld. Wat bezielt je ja, om dat te erg. gaan doen. Heel erg. Ik eh, bedoel dat je onderweg bent naar een, een laptop... Of, of, of weet ik wel wat, wat je, waar je waar je zin op hebt gezet... maar ga je inbreken om die dieren te mishandelen... waarvan er dus uiteindelijk uh, een paar... zelfs hebben, ze, ze hebben er vijf zijnde later door de veearts afgemaakt. Ik, vind, ik, ik ben er helemaal... Van ondaan. Ik vind dit zo niet kunnen. Ik hoop ook dat ze gepakt wordt en een, echt een straf krijgen. Ja, en mocht het uh, jeugd zijn, en even een met De ouders. houden ze even een beetje in de gaten de volgende keer. Want uh, als dat het begin is van de ontwikkeling van een kind... dan houdt het gauw op natuurlijk. Ja, dit is niet... Het uh... is niet leuk meer. Nee. nee. Oké, okay, dankjewel dus. Gedaan. Een hele oude Norman. Norman, Wat een oud nummer dan, Gezellig, nou. hè? We gaan uh, iets Nederlands nales doen. En dan doen we dat, uh, dat is van een heel lang geleden. Ik denk vooral de, de echte oudere luisteraars onder ons... die herinneren zich wel het was een nummer van Johan Kaert. En het was een nummer dat, uh, dat heette Als het even kan. En het is dan afkomstig uit de musical My voor Lady. Hier is uh, Johan Kaert.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 verdwijnen met de cafés in elke straat of steeg. Dit de denk ik dat moest eigenlijk verdwijnen. Dus als je het even kan, ja dan, als het even kan, ja dan. Ja, ik zelf alle vleessen. Schoon, dat denkt direct aan trouwen. Het vrouwelijk schoon, veel boten bij de fiets. Het vrouwelijk schoon, dat denkt direct aan trouwen. Dus als je het even kan, ja dan. Als je het even kan, ja dan. Zorg ik dat het vrij blijven is. Die...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 is een heel oud, Italus. Nou, ik even kan hem nog kan. wel meezingen. is wel leuk, hè? Ja, maar het is een melodie die er een beetje in blijft hangen... als je hem eenmaal gehoord hebt. En uh, vroeger werd hij heel vaak gedraaid natuurlijk. Dan blijf je hem wel uh, kunnen herinneren. Uh, even kijken, ik heb een uh, mededeling. Het is uh, wat vrij lang, maar we gaan hem gewoon voorlezen... omdat het toch voor een heel goed doel is. Uh, op 12 september vindt Duchin 40 plaats. Dat is een groot uh, fietsfeest voor Bad van Riet... die in september 40 wordt... Deze mijpel is bijzonder omdat Bart de dodelijke spierziekte Dugène heeft. Ter ere van Bart zijn verjaardag fietsen deelnemers van Dugène 40 door heel Nederland... om geld op te halen voor Dugène Parent Project. Een organisatie die zich inzet voor onderzoek naar de ziekte van Dugène. De Dugène 40 is een fietsfeest voor iedereen met banden. De deelnemers starten vanuit huis of op een van de locaties van waaruit een tocht wordt georganiseerd. Onder andere de Utrechtse Heuvelrug. Iedereen die rijdt minimaal 40 kilometer op de mountainbike, op de fiets, op de toerfiets, de racefiets, op de e-bike, de keuze is aan de deelnemer. Uh, even voor het uh, toelichting Duchenne, uh, spierdystrofie. Dit is een ongeneeslijke spierziekte die van kind af de spieren afbreekt. Rond de leeftijd van 12 jaar kunnen kinderen met deze ziekte niet meer lopen. Door de verzwakking van de hartspier is het uiteindelijk een fatale ziekte. Dankzij gedegen onderzoek worden kinderen nu ook volwassen... en daarom is de 40ste verjaardag van Bad van Riet ook zeer bijzonder. Zaterdag 12 september vindt er dus een groot evenement plaats. Voordat de deelnemers start aan hun 40 of meer kilometers, ook dat kan... is een live programma via YouTube met het officiële stadsgord... live interviews met Bad van Riet, deelnemers en Elisabeth Vroom... directeur van het Duchenne Parent Project. Aan het eind van de dag wordt het bedrag is dus opgehaald... voor het Duchenne Parent project bekendgemaakt. De Duchenne 40 staat symbool voor de progressie. Die is geboekt in onderzoek en medicatie. Steeds meer kinderen met Duchenne worden volwassen met banen en relaties. En dankzij het onderzoek is levensduur en kwaliteit van leven... van kinderen met Duchenne verlengd. We zijn er echt nog lang niet. En daarom zetten de deelnemers van Duchenne 40 zich in... om op 12 september een prachtig bedrag bij elkaar te fietsen. Ga jij de uitdaging aan? Daag jezelf uit voor mensen met Dugen. En fiets op 12 september de Dugen 40. Voor meer informatie over het hele evenement en de inschrijvingen, ga naar www.dedugen40.nl. Ik herhaal: www.dedugen40.nl. Ik hoop dat het heel wat resultaat mag hebben, dit. Tell van mijn uh, meneer uit Nederland afkomstig. Hallo, good morning. Een uh, hitje wat uh, uit de jaren zeventig en uh, lekker zonnig klinkt. Luus, had jij nieuws? Uh, ja, ik zat iets uh, zoeken over Burendag. Want we gaan Burendag vieren. En uh, dat gaat uh, 26 september op een zaterdag uh, gebeuren. Dat gaat wel door. Uh, wel uh, even aanmelden bij NL Burendag... En dan uh, ja, hopen we dat dat wel uh, wat gaat worden. Dit jaar is uh, Burendag wel uh, iets anders dan anders. We moeten wel voldoende afstand houden... en we vieren het op een veilige manier voor de deur. Oké, okay, ja. ja laten we Alles toch heeft maar... aanpassing ja. natuurlijk, ja. Maar ja, toch, uh, ja, de buren heb je nog steeds en ze waren vorig jaar en we hopen ze volgend jaar weer te hebben. Dus probeer het uh, leuk met elkaar te houden. Ach ja, en dan hebben we toch nog wat. We hebben wat we toch nog wat in deze saaie... rotte tijden met corona... Hè.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 Come De allermooiste boot van allemaal Branden? Nee, nog niks. Ja, nou ben je mevrouw ook kwijt. Ben je mevrouw kwijt? Nou, dan gaan we zouden een gast aan de telefoon krijgen, maar dat gaat eventjes niet zoals we willen. In afwachting draaien we even een klein plaatje nog en dan gaan we het even kijken waar het probleem zit. Oké. Okay? Nee, ik ben nu alles kwijt. Ik ga er een mail bellen. Hello, Mary Lou. Dan? Ja. Gaat er wat gebeuren? Nee. Horen we wat? Nee. Nee. Die... En nou die schuiven de muziek uit. En die telefoon omhoog. Nee, ik krijg een ingesprektoon. U bent er niet meer, hè? Nee. Wat verdorie. And I Ik hoor nog steeds muziek. Ik hoor nog steeds muziek. En u? Nee, in gesprektoon. Nou, dan lukt het niet helemaal hier. Bent u er nog? Ja, ik ben er nog. Ik hoor dat oh, het is telefoon gegaan. De... Ja, het is goed gegaan. Oké. Okay. Ja. Denk ik. Nou moet ik... Ja. U hoort mij? Ja, ik hoor u. Heel belangrijk. Heel belangrijk. Ja, en Nog hoor ik hoorde ook een meneer. Ja, ja, dat klopt. We zijn met z'n tweeën. Het ja. ging even wat technisch wat fout, <laughs> maar hebben we hebben elkaar toch weer gevonden. Ja. Het is uiteindelijk gelukt. Helemaal goed. Zo. Uh, ik hoor alleen een piep tussendoor, een in gesprek piep. Maar dat... U, go goedemiddag. U bent... Uh, u gaat... Uh, u loopt met uw hond voor Walk for Veterans. U heeft uh, zelf uh, select Selectrom. Ik ben er weer. Oh, bent, was u weg? Ja, ik was weg, want ik hoorde hem weer overgaan. Oh, dat ging een beetje weg. Oh, Oké. Okay. Okay. Nou, u heeft zelf de ziekte, sclerodermie. Kunt u ja? daar iets over vertellen? Um, door de ziekte ben ik uh, volledig rolstoelafhankelijk. En zijn mijn functies van mijn armen en benen minder uh, of bijna niet. En daarom zit ik in de elektrische rolstoel. En u, kunt wel, u gaat daardoor, daarom ook uh, met uw hond lopen. En hoe bent u op dit uh, idee gekomen? Nou, ieder jaar is de loop in Doren georganiseerd door Volk voor Veterans... om geld op te halen om voor een PTSS-hond... te laten trainen door Stichting Hulphond. En zo een PTSS-er met uh, heel veel problemen... de vrijheid te geven, weer te doen en te laten... wat hij wil met samen zijn hond. Hij heeft dan de steun aan zijn hond. Maar door de corona was natuurlijk deze loop niet meer uh, beschikbaar... En ben ik uh, samen met stichting Volk voor Veterans, die heeft als, uh, ja, als uitdaging zeg maar dit jaar in het kader van 75 jaar vrijheid om 75 kilometer te lopen in 75 dagen. Maar 75 kilometer in de rolstoel is eigenlijk helemaal niet zoveel. Want ik ben een lekkere wandelaar. En Kaiko, mijn eigen hulphond, wandelt ook heerlijk mee. Dus toen zijn wij de uitdaging aangegaan om in 75 dagen 750 kilometer te gaan lopen. Ja. En uh, ja, het lijkt heel veel. Maar voor de hond doen we dat natuurlijk in hele korte uh, ...stukjes dat het ook voor de welzijn van de hond is. En waarom doe ik dat nou? Nou, ik zeg altijd... Keiko is mijn vrijheid. Door hem heb ik een heleboel zorg minder nodig... ...van hulpverleners. Want hij helpt mij met injecteren... ...met omdraaien in bed. Ik kan gaan en staan waar ik wil... ...door mijn hulphond Keiko. En die vrijheid gun ik een veteraan... ...die zijn leven in heeft gezet om vrijheid in een ander land te geven... ...of gewoon iemand die hier door een beroeps uh, als politie brandweer zorgt voor het welzijn van iedereen... ...en daar heel veel problemen mee heeft opgelopen, een posttraumatische stressstoornis... ...om die ook weer de vrijheid te geven met de hond... Ik vind ze helemaal geweldig en u hebt ook een hele leuke hond, zag ik, want ik heb hier uw foto. Uh, het is een labradoedel, hè? Nee, het is een Golden doodle. Het is een Golden doodle. Uh, ja, kruising tussen een Golden retriever en een koningspoedel. Oh, ze zijn zo lief. Ja, ze zijn geweldig. En uh, ja. vooral, uh, ze werken ook zo vreselijk graag. Want het werken wat hij voor mij doet, ziet hij ook niet als werk. Dat is gewoon spel en dat is het leuke. De hond heeft er plezier in en hij helpt mij daarbij. Ja, wat wil je nog meer? Ja, nee, het is, het is een, ja, eigenlijk een, een voorrecht. Om Mag ik er wat mogen... vragen over? Ja, ja, natuurlijk. Uh, ondervindt u wel eens... Uh, want die ervaring heb ik uh, tijdens mijn vorige werk meegemaakt... dat er toch bedrijven zijn die een beetje uh, afwijzend zijn... als iemand met een hond binnenkomt? Uh, hoe bedoelt u? Nou, uh, er zijn namelijk gelegenheden... ik weet in Amsterdam gebeurde... er kwam iemand met een hulphond en die werd dan geweigerd... want die wilde geen honden binnen hebben. Dat is natuurlijk uh, heel, heel af, afkeurenswaardig natuurlijk... maar dat gebeurde. Ja. Uh, nee, daar, uh, dat gebeurt... Dat, is gewoon, dat kan je nooit helemaal voorkomen. De hulphonden zijn tegenwoordig bij de wet geregeld... dat ze binnen mogen komen. Dat klopt. Dat klopt. Ja. Uh, dat is dus gewoon heel mooi. Um, en um, als het gebeurt... is het eigenlijk altijd tussen... het zijn meestal restaurants... Uh, is het een samenspel tussen de baas en het restaurant... om samen te kijken van nou wat uh, hoe ga je dit oppakken en vaak is mijn eigen ervaring als je erover praat dat het goed gaat okay. omdat een heleboel mensen het begrip hulphond nog niet zo goed kennen een blinde hond is gewoon veel uh, ja veel, veel, hoe zou ik dat zeggen een uh, blinde geleidehond is wat bekender en als we dan daarop terugkomen die veteranen ik zit in de rolstoel. Ja. Dus voor de buitenwacht is dat een plaatje wat klopt. Een rolstoel, een vrouw erin, hond ernaast, plaatje klopt. Voor die mannen, die veteranen en die vrouwen die gewoon lopen, die er ogenschijnlijk uitzien alsof het hele stoere uh, mensen zijn. Daar is het veel moeilijker voor in restaurants om waar te gaan maken dat zij die hond. Echt nodig hebben, want dat zij zonder hond niet naar buiten gaan. Ja, Oké, okay. nou misschien, dus dat het, het, het, het gesprekje wat wij nu zo samen hebben, dat dat een beetje de mensen uh, ja, laat zien wat, wat zo'n hulphond voor u kan betekenen. Nou, precies, en oordeel wil ik dan ook meegeven, niet ...te snel naar het feit als iemand een onzichtbare handicap heeft... ...zoals wij dat van altijd noemen... ...dat hij dan die hond niet nodig zou hebben. Want je kan nooit in de mens kijken wat er aan de hand is. Daar heeft u helemaal gelijk in. En, en nou, hoe hoe lang uh, hoeveel heeft u al gelopen? Nou, ik uh, heb nog uh, twee weken ruim... ...zaterdag over een week... ...want het mooie is van die 75 dagen... ...dat dat precies de periode is... ...tussen de dag waarop Wolk voor Wet gepland was... ...en Veteranendag. Dus ik heb nog twee weken de tijd... ...en ik moet er nog 75... ...dus nou, dat moet gaan lukken hè. Ja, dat denk ik wel. En hoeveel oh. heeft u inmiddels al opgehaald? Uh, ik heb ruim 5200 euro opgehaald... En dat is een bedrag waar ik nou helemaal flabbergast van ben dat mensen zo een warm hart toedragen en dit bedrag hebben gesponsord. Ons totale bedrag van Wolk voor Veterans is ruim 25.000 euro waardoor er één hond in ieder geval opgeleid kan worden. Dus dat is al geweldig en ja... Ik denk wel eens, soms moeten mensen dromen. Zeker in deze moeilijke tijden van corona moet je je dingen toch ook uh, zien die leuk zijn. En moet je ook jezelf af en toe even op het goede spoor zetten naast alle ellende. Yeah. En dan denk ik, wat zou het mooi zijn als we die 75 die we hebben in 75 jaar vrijheid dit jaar... 75 dagen lopen, 750 kilometer ophalen om 7500 euro op te kunnen halen. Dat zou toch wel heel gaaf zijn. Ik ja, denk maar het dat het bijna een onbekend, onhaalbaar doel is. Maar wat zou dat gaaf Nou, laten we vanuit aan hopen dat dit gesprek... Uh, een hele hoop mensen uh, doet inzien wat het uh, doel is. En uh, veel meer begrip gaan tonen. En had jij nog vragen, Ja, dus, ja voor, ik, uh, ik heb nog uh, twee uh, dingen. Ik wilde graag weten waar de mensen nog op kunnen doneren. Mensen kunnen doneren op www.volkvoorbetterends.nl. Daar komen ze op de, mijn sponsorpagina als ze even doorklikken. Ze kunnen ook kijken op mijn eigen website Hulp en dat is dan k a i k en daar staat zelfs heel makkelijk een QR-code op. En dan heb ik nog iets heel leuk, want ik heb even bij de reacties gekeken. En ik zag een reactie van een zekere Ivonne. En die vond ik zo leuk. Die wil ik gewoon er even bij zetten. En daar wil ik me ook helemaal bij aansluiten. Wat een toppers zijn jullie. Ik zie je wel eens met Kaiko in Haarlem en dan groeten we elkaar... Maar als ik jullie weer zie, maak ik een diepe, diepe buiging. Ik, uh, heel veel respect voor u en voor Keiko. En uh, ik hoop u nog een keer te mogen spreken aan, naar uh, deze actie. En dan wil ik graag horen hoeveel er in principe is opgehaald. Nou, dat zou vreselijk leuk zijn. En jullie allemaal hartelijk dank voor de aandacht die jullie hier aan dit item hebben besteed. Okay. Heel graag gedaan. En veel succes met uw actie.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 Toi qu'elle a laissé tomber pour courir vers d'autres lunes, pour courir d'autres fortunes. L'important, l'important, c'est la rose, l'important, c'est la rose, l'important, c'est la rose, rose crois-moi.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 L'important, c'est la rose L'important, c'est la rose L'important, c'est la rose moi. Toi, petit, que tes parents Ont laissé seul sur la terre Petit oiseau sans lumière Sans printemps Ta veste de drap blanc Il fait froid Comme un poème T'as le cœur Par une fleur qui danse sur le temps. L'important, c'est la rose. Le portant de rozen. En de rozen zijn natuurlijk heel belangrijk. Hè? Vind je ook niet, Luus? Ja, ja, ik ben er van. Ja, je bent even druk bezig hier. Ik ben heel hier, druk bezig. Ja, oké. Okay. Nou, dan gaan we maar de muzikaal verder. Zullen we dat maar doen dan? Met de Beatles? Doe maar. Nou. Nou. Nee, niet de Beatles. We gaan deze maar doen. De Stones dan maar. Ja. <laughs> nee.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 We zijn toch uh, al constant bezig voor de goede doel, dus We hebben er uh, we hebben weer een gevonden. Oh ja. Ja, dat is dan de run voor Kika. Erg belangrijk, hè? Ja, zeker. Nou, dan gaan we dan het hele Laten we horen. Het, uh, Run for Kika Home organiseert op zondag 27 september een gloednieuwe editie. Na twee succesvolle eerdere edities krijgen Kika-runners in het najaar weer de kans om te rennen voor de zichting Kinderen Kankervrij, afgekort tot Kika. Door twaalf live locaties toe te voegen is het nog makkelijker en leuker geworden mee te rennen, vertelt Nicky Wester namens de organisatie enthousiast. Run for Kika Home is een hardloop-event waarbij de runner het parcours, de afstand en de locatie zelf bepaalt. Wester zegt de kracht van het event is dat de deelnemer zelf alle touwtjes in handen heeft. De twaalf live-locaties, ja, ze staan bekend om haar run vanuit huis. En voor de allereerste keer is het nu mogelijk om ook vanuit een exclusieve Kika-locatie te rennen. Op twaalf locaties, verspreid door heel Nederland, kunnen runners zich inzetten voor Kika. Eindelijk weer echt samen in run voor Kika stijl lopen in jouw buurt. En uiteraard coronaproef aldus Wester. Uh, digitaal aanmoedigen, ja. Om zoveel mogelijk mensen met een Kika hart te betrekken... is het event op zondag 27 september... voor deelnemers en geïnteresseerden live te volgen via YouTube. Tijdens de livestream wordt er overgeschakeld... naar verschillende Kika-runners in het land... en is er een live verslag vanuit de diverse Kika-locaties. De fundraising voor Kika. Het doel van de run is helder zoveel mogelijk geld ophalen in de strijd tegen kinderkanker. Erg belangrijk natuurlijk. Wester zegt, onze enthousiaste deelnemers... maken samen het verschil voor de kinderen met kanker. Op dit moment geneest 75% van alle kinderen met kanker. Met run for kika dragen we bij aan de ambitieuze doelstelling... om 95% van de kinderen met kanker te genezen. De deelname is wederom gratis. Meer informatie en aanmelden kan via www.runforkika.nl uh, streep at home, at streep home. nogmaals wwwrunforkikanl streep at home en uh, wij zullen zeggen jongens meedoen allemaal hè, kom op.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 Bready, big city, do a bread. Tol Hansen van jaren geleden, Big City. En er worden wat gebouwen genoemd die al lang niet meer bestaan in ons vertrouwde Mokum. Dus dat zeg wel even over de oude ton van dit liedje. We gaan uh, af op de klok van twee uur. Loes. Ja. En uh, net nou, doen we right. een muziekje tussendoor. En dan zien we weer terug aan de andere kant van de klok. Wat Does en mij betreft tot zo. Het was een moonlit night in old Mexico. I walked alone between some old adobe haciendas. Suddenly, I heard the plaintive cry of a young Mexican girl. La la la la la la la la la la la la la la la la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 Hey Rosita, I have to go shopping downtown for my mother, she needs some tortillas and chili pepper. <laughs>